En in de ether op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Maar net wel met het NOS journaal. Een oud-militair van het Bosnisch-Kroatische leger... is in Bosnië veroordeeld voor zijn rol bij het bloedbad in Srebrenica in 1995. De man Marco Boskic heeft meegedaan aan het vermoorden van honderden gevangen moslimmannen. Hij is de eerste Bosnische Kroaat die voor oorlogsmisdaden in Srebrenica wordt veroordeeld. Tot nu toe zijn vooral Bosnische Serviërs veroordeeld. Boskic werd in april uitgeleverd door Amerika, waar hij jaren werkte als bouwvakker. Hij heeft bekend dat hij met andere militairen een groep van enkele honderden geblinddoekte moslimmannen heeft vermoord. Marco Boskic moet in Bo Bosnië tien jaar de cel in. Een 43-jarige venendaler van Arabische afkomst is in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar voor ontvoering van zijn kind. De straf is hoger dan de eis en ook hoger dan de 5 jaar die de rechtbank had opgelegd. De man ontvoerde in 2007 het meisje van vier naar Sudan tijdens een vakantie. Volgens hem is het meisje met toestemming van de moeder naar familie gegaan en is het hem niet meer gelukt haar terug te krijgen. Het gerechtshof gelooft dat niet. Het meisje is nog steeds niet terecht en de Nederlandse moeder heeft haar al drie jaar niet gezien. Het hof kwam tot de maximale straf van negen jaar omdat de vader al jaren alle oplossingen saboteert. Zolang deze Bouterse president is van Suriname, houdt Nederland de contacten met het land beperkt tot de hoogst noodzakelijke, dat zegt minister Verhagen. Bouterse is hier alleen welkom om zijn gevangenisstraf voor drugshandel uit te zetten, en dat gaat niet zolang hij als president onschendbaar is. In Californië is de Amerikaanse acteur James Gammon overleden. Hij speelde in films als A Man Called Horse en Cold Mountain, maar werd vooral bekend door zijn rollen in tientallen tv-series zoals Gunsmoke, Nash Bridges en Grey's Anatomy. James Gammon was 70 jaar. Het weer, vanavond nog lang warm, maar vannacht wordt het zo'n 15 graden. Morgen overdag wordt het tussen 27 en 33 graden met veel bewolking. Dit was het NOS.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 If you like it, take the lead Baby, give me what I want Then I'll give you what you need Love the tools you're giving me If you like it, take the lead Yes, yes, I'll give you what you need And accept it, put your right to sleep Jump, jump up into your dreams Like 1, two, 4, 3, 4 Open up your door 5, 6, come get your fix 7, 8, can't feel your face 9, 10, you won't sleep again I put my left eye checking out your scenery I've got my right eye right where it needs to be No matter how I look at it, you look good to me Still, I'm looking for the perfect view The way I see it, that's right next to you I know you've probably heard it before, but still I love it when you flex like that for real So don't stop doing what you do when you do it I just wanna be a part of it when you do it I feel like a Wally if I don't pursue it And I can't go through it, so let's she get to it no oh, Look at those vibes, it's in her eyes She's good to go. Oh, she can satisfy my mind Come and, Come, and asking, so party, Come and dance with me. If I'm out on my own, then I can look at you looking at me. If I'm out on a date, then I just shut my eyes, then I can't see. Get away from the bar. Tell your boyfriend, hold to jar. and dance. See with you me, with me. That's why I'm asking, B. So let's party, be Come and dance with me. If I'm out on my own. Shut my eyes Luister naar de Malibu Sneakers met Get Down Again. De Ra ja. Ra Ra Raul Rinken remix. Ik zie het goed. Het was wel een acuut eind. Uh. Ja, acuut einde, ja. Maar. Ja, zo <laughs> Daarom. Oh, oh, oh. Nou Rob, ik heb je een week niet gezien, jongen. Nee, nee. Ik ben ook even een uurtje later. Maar nee. dat maakt niet uit. Ik ken beuren. Ik ja, ja, daarom. later, maar uh, wat heb je Ja, dat kan wel eens gebeuren. Ik ken beuren, hoor. Ah, je lekker een uh, uh, seksvakantie gehad. <laughs> <laughs> vakantie ook, heel, echt, uh, echt een Doe-vakantie. ja Doe oh, lekker. Heel veel gezien gedaan ook. Ik zat op een heel mooi plekje, ja, la, ja uh, Lanucha. Dat is, is net even buiten bijna een 10 minuten rijafstand. Wat af dus dat is echt ideaal. ja oh, lekker. deze je zit een beetje tussen de bergen in ook. Dus ik, echt, ik zal straks even mijn aan laten zien. ja oh, ik ben benieuwd. Votels, uh, die ga ik ook uh, op het huis verplaatsen. Ja, die check ik ook wel een paar op, uh, op internet, op de site. Ja, ah, ja echt Heel mooi, ja. uh, we hebben heb heel veel leuke avonden gehad, we hebben, we hebben, we hebben een enkel meisje leren kennen, een jaartje 25, met een kindje en zo. En uh, die wacht, als die de kind op bed had gelegd, dan, uh, zeg, winter, dan ik zelf een biertje doen, dus elke avond lekker bieren. We zijn nog een paar keer uit geweest, we zijn uh, bij een van een waterval zijn we afgesprongen, Ijskoud het water, ijs, ijskoud, je springt erin en op. Je, je, je, je, je borst, als je, bij je borst op je borst het water op geeft gegeven al in je zegt, alsof je opzet, nou. Echt waar, ik wist niet hoe ik het had. Dus oh ja, ja, ja, ah, dat is wel leuk. Met het warme weer, is het ja. wel verfrissend. Ja, is zo verfrissend. Oh, wow. nou, ik heb daar uh, ja, alleen maar dagen gehad van, Ja. dat is het fucking leuk. Ik vind het echt een 40 ik Je hebt daar geen, geen, geen, geen droom, geen foto. Geen, geen zoals Nederland. Het is nog te handelen. Het is niet heel benauwd. Het is niet dat je zegt, ik weet het niet meer. Ik had met een knife maar gewerkt, ik ben het gezegd van, ik zei ja, maar ik heb nooit meer hier ik heb een paar weken Dat was het dan ook wel. En op een gegeven moment heb ik gezegd, weet je wat Bloed en bloed mooi. Ah, lekker, lekker heb jij jouw week eigenlijk ingedeeld, heb je het liefst? Nee, ik heb... Uh, ik heb foto's van me gekeken, kaartje op me brand. Ik uh, heb een uh, mooie serenade voor jou, hè. Uh, op de radio gedraaid. Ik weet ja. niet of je... Je hebt niet geluisterd zeker? Oh, ja, wat een lul. Oh, ja. Nee, en ik ben natuurlijk op uh, zomerkamp geweest. Geweest, dus dat was ook zeer, zeer leuk. Heel gezellig. Weer veel gelachen, veel onweer gehad. Ja, het regende me heel veel uh, vorige week. Ja, dan staan we gelijk weer gelijk vrolijk, dan zijn we er allemaal weer bij. Ja, ja, ja. En ik uh, mocht vandaag niet klagen, ik heb nog lekker op het strand gelegen vandaag even. Ja, ik heb op het stand maar, uh, maar ook als ik nu op het stand was, dan lag ik naast het zwembad, wat, uh, wat buiten het appartementencomplex zat. Gewoon een het zwembad in. Ah, lekker. En dan helemaal het gekkere, gewoon lekker buiten liggen zonnen. Niet verbrand gelukkig, dat scheelt echt wel. Want tussen 1 uur, smiddags en 5 uur is het echt op z'n heet daar in Spanje. Dan is het ook gewoon siesta, dan doen ze ook niks meer aan werken of zo. Dat vind ik echt hard. Ja, hoop je dat, dat, dat je dat ook in Nederland hebt? Ja, je siesta ah, ja, en... Je komt op een gegeven moment terug, die hele levenswijze van die Spaanse mensen is zo, zo anders. Die gaan om uh, 9 uur die komen in bed uit, die gaan ontbijten, die gaan werken op een uur of 12. En dan gaan ze weer eten. En dan, uh, ja, dan doen ze niks meer tot een uur of zes. Om 4 uur gaan ze nog een keertje eten. Om 4 uur smiddags. middags. En dan zijn ze om 9 uur, ze klaar met werken. Dan gaan ze om 9 uur nog eten. Jij eet 4 gedacht. Dan kan het keer warm op. Tering. Maar het is wel nodig. Want je ja. verbrandt natuurlijk heel veel met ja. het weer. Ik heb het ook gemerkt. Ik heb uh, nou, een keertje. Ik heb je al zitten om te eten. Maar je moet echt eten. Heel veel drinken natuurlijk. Ja, ja. Ik ben net de laatste zaterdag. Oh, mijn god, los geweest, Oh, zo, zo dronken. <laughs> Mijn ah, stiefbroer, mijn broertje en uh, vriend van mijn broertje waren wij stap en been We waren naar de beachclub gegaan en je komt daar al binnen. Uh, als je eerst kijkt, zie je het echt een hele grote de zaal. Je, dat is Nee, verrassing, verrassing. Ga mm -hmm. door, je hebt achterom een echt grote zaal. Dan zie je uh, de, de schijven, de zaal. Dan zie je ziet nog een trap naar boven. Je allemaal allemaal meisjes met hun bunnyoortjes op, die playboy Playboypakjes aan. Top. Nou, ik waar, ik heb, zitten ik Ik zei bij mijn broertje. Ik dacht dat ik elke vrouw wel een keertje gedroomd had en had gezien me. Nou, dan dan, dan pijlen je ogen vanuit. Hè. Ja, nou echt waar. Ik heb gewoon bijna een bakje nodig te pijlen. Ik heb bijna een soort pijlers. Hahaha, dat is niet, normaal. Ah, leuk, leuk. gek. Top. Maar, eh. Ja? Wat zijn jou, ja, ja, ja, dat bedoel ik altijd. Wat zijn jouw plannen voor aankomende weekend? Aankomende? ik weet het niet. Mijn. Uh, mijn Roosje is nog niet bekend. Ik, weet, ik wist dat ik vandaag vrij was. En uh, de, morgen moet ik werken. Maar voor de rest, zeker ja. nog niet. Uh, misschien uit het dorp in gaan als ik vrij ben. Ja. En dan, uh... Ik ga sowieso uh, zaterdag ga ik nog lekker het dorp in. Ik uh, hoef dit uh, week niet te werken. Ik, uh, ga, uh, maandag ga ik in het werk gewoon. goed. En uh, dan heb ik even één week thuis, want mijn ouders zijn ook even een week van huis. Dus nou, oh, lekker. Ik een hele week vrij. Een week gewoon in het huis. Voor ons. Oh! <laughs> oh. Straf hé. wat een straf. Ja, inderdaad. Dus je gaat je wel van maken. Ja, ik heb alleen wel... Uh, ik ben met een uh, redelijk treurig gevoel, uh, ben ik, mijn bed in gegaan. Dat weten we allemaal. Met een treurig gevoel je bed? Ja. Wanneer? Gaan, oh ja, zondag. Ik heb alles meegekregen, alles meegemaakt. En in Spanje veel van gemerkt? Ja. In Spanje merk je het echt. Dus mijn vader die was er natuurlijk al met, uh, met de rest van de familie. En uh, Spanje won uiteindelijk natuurlijk. En nou... Uh, die hele tent is echt op de grondvest gegaan. Mijn vader zegt op een gegeven moment op dat moment, ja... Misschien is het ook wel beter dat, dat we op dat moment niet gewonnen hebben. Want uh, die gasten die kijken je partij veel aan. Als, uh, als Oranje een mooie actie had gemaakt, had, toch had gewonnen. toch ja. gewonnen. En dan zit je daar met, uh, met vier Nederlanders en tussen honderden Spanjaarden. Dan wordt er in je drank gespuugd. In uh... je drank gespuugd? Dan <laughs> komt hij even die kroeg uit. Dan blijft niks van jou heel. Nee, daarom... papa. <laughs> echt, echt, hè? Ja. Ah, toch knap. Tweede plaats. Ja, ja tweede van de wereld. Ik was wat je wil. Ik vind... de huldiging hebben ze echt dik in. Ja. Ach, zo. Ik heb er niks van meegekregen, want ik was natuurlijk op kamp. Dus... Ah, ja, ik heb het een beetje gevolgd. En, uh... Och. <laughs> zijn sowieso trots op onze jongens. Ja. Hey? Ja. ja. Echt wel. Dus... Gelijfens. Lekker, lekker. Van uh, de star, hè? De star met uh, Pilots in, in the Heart of the Night. In the Heat, schat. In de? Hè? In the Heat of the Night. Oh, dat mag ook. In the Heat of the Night. <laughs> nou ja, zoals Robert al zei, Star Pilots in the Heat of the Night. We komen zo weer terug. En gaan we even, uh, ook we ook wel een caps of de top 5 erbij pakken van de nieuwste muziek hier. een nummertje. Ja, het is echt een rustig uitgekomen. Ja, ja. Ik ben weer terug. Ik heb de erko eindelijk aangezet. Ik sta hier namens in de schut. Dus alle dames in de schut. Dus meiden, als jullie in de buurt zijn en jullie een Mike in een blote bas dan moet je nu even naar CFM Studio komen. <laughs> dan gaat hij wel strippen voor het raam. Nooit uit! <laughs> Dan gaan wij eens even, even kijken. We gaan de top 50 er eens even bij pakken. We gaan beginnen in Engeland. Want uh, in Engeland staat op, op nummer 5 hebben we Professor Green met uh, Lily Allen. Uh, Just uh, Be Good to Green. Op vier 4 Katy uh, Perry met uh, Snoop Dogg. California Girls nog steeds altijd rennen in de lijst. Dat is een lekker nummertje. En daarna een hele nieuwe samenwerking. Want op 3 heb je Eminem en uh, featuring Liana met Love the Way You Lie. En dat tweeën ja, niet anders te verwachten. Yolanda Be Cool, Fox in b die Speed No-Amerikaan. Dat, dat hij veel... daar ook zo uh, in is, daarover. Ja, heel veel spannende no En dan hebben we op uh, nummer 1, het is weer een nieuwe nummer 1, uh, B.O.B. Fuchs in Haley Williams of Paramore Airplanes. Even kijken wat ze in Amerika allemaal gedaan hebben. De lijst verschilt niet zoveel. Dan hebben we op nummer 5 uh, van Amerika Travis McCoy met uh, Bruno Mars, billionaire. Oh ja, dat vind ik niet zo'n. Dat is zo rustig, nu maakt hij yeah. lekker te luisteren onderweg als je met de auto dicht bent of zo. Ja. Yeah. En uh, op nummer 4 staat uh, nog steeds Usher featuring Will, Will I Am, met oh my god. En dan hebben we op 3 uh, BOB featuring Haley Williams of Paramore met airplanes. Ja, ook in Amerika rent hij nog steeds hard op. Ja. Ja, de nieuwe samenwerkingen waar ik het uh, over had, die op 2 in Amerika, M&M met Rihanna met Love A Way You Light. Mm -hmm. En nog ja. steeds op nummer 1, dat Dog. nummer loopt yeah. al heel lang in de rij in yeah. Ja. Ik heb het geval de even op tv in Spanje gezien. Dat is wel like een lekker nummertje. Ja, ja, yes. ja weer Casey Perry met uh, Snoop Dogg, California Curls. We gaan eens even kijken naar uh, onze eigen top we gaan even kijken naar uh, de nummer 5 aan met Clap Your Hands, daarna gaan we over naar Lady Gaga met Alejandro op nummer 4. Toch nog hoog hè? Ja, die doet nog steeds goed, we ja. zijn oud, Op 3 vinden we opnieuw Katy Perry, featuring Snoop Dogg, California Girls. op 2 vinden we hier nog altijd te met Wave and Flag. Ja, en op nummer 1 hier, ik had eigenlijk niet anders verwacht, ja, Yolanda <laughs> B. Cool weer met featuring D. Cup, We Speak No Americano. En ja. Uh, ja, dan hebben we nog een tip wat is nou echt wat jullie moeten luisteren? Uh, op nummer 5 uh, Joshua Radin met uh, I'd rather be with you. Op 4 De Baseballs met Fucking Cold. En op 3 hebben we Train If It's Love. Nummer 2 Go Back to the zoo. Hey DJ. <laughs> oh. En dan op 1, ja, dat is een persoonlijke favoriet van mij, met Nico Beck this afternoon. Oh, Oké, okay. netjes, netjes. Ik zie ook van. Uh, Chesto feature Tegan en Sarah, feel it in my bones. Dat vind ik ook wel een heel lekker nummer. Ja, is ook, Chester is ook omhoog aan het kruipen. En Chester verwacht ik niet anders. Die zat sowieso altijd ergens die zat sowieso altijd binnen. Het is fijn. Ja. Hij is dat altijd hoog schrijven. Hij heeft zijn naam wel gezet voor de rest van zijn carrière. Ja, dus je Ja. Ook, uh, dus als, je, als je mensen in, in Spanje vraagt Chester... Oh, joh, dat Dat Chester. is de, de baan. Ja. Ja, absoluut, ja, ik, heb, ik, heb, ik heb bij jou heel veel, uh, heel veel Dirty House music heb ik gehoord. Uh, heel veel uh, verschillende soorten Dance music. Ook wat classics ertussen door verwerkt. Je gaat helemaal los in de tent. Staat staat op 200 man staat je hele tent op je kop te Ja. Helemaal te gek. Lekker hoor. Ja. Absoluut. Kennis in je zand wordt nog wel wat van leren. Ja, dus kunnen hier in Nederland, als het om feesten gaat, kunnen ze van Spanjaarden echt nog leren. wij kennen er ook wel wat van. Ah, wij kennen absoluut goed feesten. Ik zie denk ik Dance Valley niet verschijnen in... Nee, dat zou niet gaan in Spanje vinden. Nee, deze in Spanje. Midden zomer, ga jij met 40 graden, ga jij... Helemaal los. Ik zeker. Ja. Oh, dat is misschien ook nog een favo zitten. Wie ik? Ja, ik hou sowieso een uh, Mystery of Sound is toch wel lekker Ja, het is toch wel een goede altijd. Ja. Alleen het is ja, altijd even kijken. Ik heb wel heel wat nummers gedraaid Heb jij deze heen? al gedaan? Ik ja. denk, denk het ja, ja, ja, dacht ik al. Oh ja. mijn god, nummer 7 heb ik nog niet. Nummer 7. Lasco. Ja, ah. Lasco. Out of my. Zo. Lasco, ja, Out of My Mind. mind geweest, Gaan we die even luisteren? luisteren. Gezellig, ge Jos. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Ja. Nou, Lasco met Out of My Mind. Out of my mind. Zo, so, dat was een timing, uh, Mike. Ja, ik wil het einde de Ik moet wat zeggen. Al is het niet zin. Out of my mind. Ja. Yeah. Uh, Rob, jij gaat natuurlijk ook weer een beetje werken deze week. Ik uh, uh, uh, moet weer aan de bak. Ik heb uh, er uh, totaal uh, geen zin uh, in, zeg ik eerlijk. Ik wil ook wel lekker van de zon genieten. Je moet je kans inderdaad even vlakken. Als je een beetje vrij bent, echt waar ga namen doen, neem het van mijn meisje Ja, ja ik, dus ik heb ook ik, een nieuw woord geleerd in Spanje, dat staat een woord? Rust, Ja. manjana. Wat? Manjana. Manjana? Man, nee, manjana. Manjana. Ja, dat betekent rust, twee betekenissen, morgen, op, rust lekker. Ah, ja. manjana. Ja, het is echt een heel woord. Spreuk van ja. de dag. Ja. ja, spreuk van deze week, manjana, die het lekker rustig gaan. Vooral vandaag. Ik had echt het gevoel van, oh nee, ik heb nergens meer zin in. Ik, ga, ik heb ook even lekker op het strand even lekker gezellig gelegen. Even lekker een beetje gekletst met, uh, met een paar gezellige meiden. En, uh... Nee, dat is allemaal vrijblijvend. Dus het was allemaal heel gezellig en uh, heerlijk. Ik moet zeggen, ik zag er wel tegenop. Ik zag echt berg tegen terug te ja ja het, het is, Ik zei dat ook, het is zo gezellig daar. Al die mensen zijn zo gastvrij, allemaal zo aardig. Ja. En je hebt het zo naar je zin en je leert heel veel mensen kennen nou, Je leert een heleboel over, over, over, die, over die mensen. En je, gaat, je zit zelf natuurlijk een week in die sfeer en ja, binnen twee dagen ben je ongeslagen. ja Dan leef je in principe volgens hun dingen. En dan moet je weer terug naar dit, dit rare klote land. Ja, dat en, koude kikkerlandje wel zo duur als de tyfus. <laughs> Hier, en daar is het, het, allemaal een lekker spot gekoopt. Het zou wel een uitdaging zijn om die sfeer van Spanje naar Zandvoort te brengen. Ja. Op het strand bijvoorbeeld. Als je dat voor elkaar kijkt, Ja. Op het strand weten we liggen ze allemaal. Liggen? Ja. Had ik heb gisteren ook een chance gegeven van de homo in een regenboogspiro. Regenboog Oeh, Sean. Ik weet niet dat het Sean was, maar hij zat de hele tijd uit het oog. Nou, dus daar <laughs> ben ik maar twee beetjes verderop, en dan zeg ik vier bedjes verderop gaan verhuizen. Ik heb gezegd van, nee, hier ga ik niet liggen. Ik kom ze toe, uh, in Spaans doe ik van, wil wisselen van een bedje? ik spreek dan woord Spaans en ik zeg, no hablo espanol. Ik spreek no uh, Spanish. <laughs> mañana. Ja, maniano. <laughs> ja, mañana, inderdaad. Rustig gaan, relax, take it easy. ik kom morgen wel. Ja. Yeah. Uh, uh, nee, maar voor de rest, uh, ja. als ze nou tegen mij zou zeggen, joh, hier heb je een met veld. die ik en voor de rest van je leven woon. Halleluja. Enige keer ik krachtstoon voor de mama kan. Draai. Nou, dan word je een beetje soort Chester, hè? Met zijn eigen jet. En dan ja, uh, even overvliegen. Ah, ja, ja weet ja. je wat? Ik ga graag kijken. Vraag zijn meidenstof. <laughs> nee, Mike ja. Boulay. De ster van Spanje. In de dansenwereld. <laughs> <laughs> oh ja, we is, is een feestvlag. We hebben een <moes> Ja. Nou, dan heb ik, in, uh, heb ik de afgelopen week in Nederland bij Apeldoorn in een, onder een zeiltje gezeten met onweer en... Wat was straf, hè. Nou, oh, ik heb het wel vermaakt. Ik zat droog en uh, ik heb heel veel lol gehad, dus dat vind ik het belangrijkst. Dat is waar. Ik heb wel een club geweest dat heet... Uh, club, uh, club geweest. Heet Heartbreak Hotel. Heartbreak? Heartbreak Hotel, ik heb daar twee nieuwe ringen gekocht, dat vond ik ook wel leuk. Ringen? Ja, twee nieuwe ringen. Nou, leuk, leuk, hè. kokringen. <laughs> Doe niet, even. Nee, toch niet? Nee. Vind ik een beetje jammer ik, uh, van je... Dankjewel hè. Dit <laughs> is een lekker nummer. Oeh, die zetten we er even bij. Ja. Lekker nummer. Als we hem nou in Nederland staan. <laughs> dat klinkt heel fout. Nep bloed en ik denk dat ik het leuk vind. Ik denk ik, ik denk ik, ik denk ik vind het leuk. <laughs> <Moet> je... <laughs> Zet hem maar even aan, dan wil ik hem horen ook. Ah, hij klinkt lekker. Fake blood met I think I like it. Serenade, ja Serenade. heerlijk nummertje, echt lekker zomersweertje zitten zit er nog steeds in. We zitten natuurlijk vol in de zomer nou, <laughs> lekker hoor. Heerlijk, ik zou nog lekker rustig een biertje pakken, lekker, lekker. rustig gaan, even genieten van wat ik nou nog heb aan de vrijheid. Volgende maandag weer lekker aan de slag. En dan, schieten we je wel weer Het komt helemaal goed, jij? Ja. Nee? ja, absoluut. Dus. ik heb het goed gelogen. Dus uh, dames, Mike is weer terug in het dorp en hè uh, hey? De man, de vrouw, de vrouwenliefhebber, is die weer. De vrouw in de man en de man in de vrouw. Die heeft die Welke? Super, lach. I'm in de hout. I'm in de haast. Ja, waar staat dat? Boven. Bovenaan. Bovenaan? Adi. Ik vind deze ook goed. Ja, hoe <laughs> Zo. Ja, Jemina, en dan even om het heel eerlijk te zeggen, we zitten alweer aan het einde van dit programma. Het, ga, het gaat snel. Ja. Ja. Flies, ja. je Daarom. Maar ja, je moet ervan genieten. En dat doen we zeker. Ja, wij gaan er even lekker twee nummers luisteren. Dan komen we nog jullie terug en dan kondigen wij ons heel keurig af. Dat, Zoals uh, iedere week, heel netjes. Weer, uh, een week wachten. En, uh, zijn we zijn weer vervrijd. Het komt helemaal oh goed. Huh? <laughs> Onze water drinken. De, de, de water drinken komt hier met hem omhoog. <laughs> uh -oh, ja, Die hebben we ook wel heel vaak nagedaan. hoor, Spanje. Och, och, och. Ja, is dat zo? Ja. Doe de water drinken. Ja. Hup. Hup. Hup. De. Goud Irak, goud Irak. Oh, die, <laughs> die kop maar, ga ik me voelen te ah. ja, Zo'n geweldige die... vent, zo'n geweldige Geweld. vent. <laughs> geweldig. Maar hier heb je in ieder geval Steve Aki. Aoki. features Features blauw cool. Of zo? Zoiets. Met I'm in the house. I'm in the house, house, house, house, house. Snakes at my photo with those mottos. Hey, yo, I'm chick chit in the house like a G with the bloody beat roots rocking ill frequencies. Master Crab, Mr. God, knock 'em out with ease. And the crazy fucking crook is breaking down, down, down, down. Place rock in the house like yo, yo, yo. yo. Boys' noise in the house like yo, yo, yo, yo. LMFAO is in the house, yo, yo, yo. Ja, je hoort W en W met Mainstage, ons, ons uh, favoriete nummer van het programma. een van onze favorieten hier in het programma. Sowieso, we, W en W, als we het in het Engels zeggen. Ja, ja vind ik toch een van de, de betere, die vind ik toch een beetje... Ik ben zelf heel erg fan van uh, Rank 1 en Ik heel veel Ja, en ik... Uh, dit is toch een beetje de opvolger van Rank 1, vind ik. En nou, daar hou ik van, van dit soort muziek, lekker... Uh, geen gelijk ik ben het helemaal met jou eens. Ja, ja. En uh, mag niet klaar. Oh kijk, die zet ik hem daar dan gelijk even bij. Uh. Ja, kijk. vind ik wel leuk. Eventjes voor uh, het afsluitertje. Het afsluitertje, hoe lang duurt het eigenlijk? Ik zou het niet weten. Hallo, hoe lang duur jij? Hoe lang duur jij? Hallo? Oh. Twee minuten. Oh, dat redden. Ja. Ja, dan gaan we afsluiten denk ik. Ja, het was weer een gezellige, gezellige avond. Gezellige uitzending. Ja. We hebben lekker. Uh, heel veel lekker plezier gedaan vandaag. Nou. Zeker, zeker. Echt in een feeststemming, want ik ben blij dat ik terug ben. Blijf het zeggen, ik kan zo weer terug. <laughs> als ik als ik nou zou zeggen, jongen ga, aan. Top, ik neem het aan en ik ga terug. Hè? Ja. Ah, ik wil er ook wel een keertje in. lijkt me echt leuk. Nou, dan gaan wij nog even luisteren naar uh, Rob. Zeg het Ring 1 versus Jochen Miller met The Great Escape. Dan gaan wij dat doen, Rob, ga er nummer in. Yes, yes. En uh, jongens, dan zien wij jullie over een week weer en dan gaan we over een week gaan we weer helemaal. Toten los met knockout of hem Dat sowieso. Jouw Sender is Antwoord. Van 9 tot 11 gaan wij jouw humeur weer even opvijzelen en gaan we je sterk maken voor de aankomende week. Ik hoop dat we je deze week weer een beetje weg hebben geholpen. Rob, ik zie jou volgende week. Tot, je uh, dus tot de volgende week, Mike. Ja. Was weer gezellig. Ja. Later. Het ritme van zier...